Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Willem Holleder komt eind deze maand vrij. Chemie pak naar rechter om rapport onderzoeksraad. En machteloze Arabische liga dringt opnieuw aan op bestand in Syrië. Willem Holleder wordt op dit moment niet vervolgd... voor betrokkenheid bij liquidaties in de onderwereld. En dat betekent dat hij nog deze maand vrijkomt. Holleder blijft wel verdachte, benadrukt het OM... Holleder zit een gevangenisstraf uit van 9 jaar voor het afpersen van vastgoedhandelaren. Holleders naam is veelvuldig in verband gebracht met een reeks liquidaties. Ook de kroongetuigen in het liquidatieproces heeft Holleder genoemd als opdrachtgever. Het besluit om niet te vervolgen is genomen na overleg tussen het OM, de Nationale Recherche en de Amsterdamse politie. Het is niet uitgesloten dat justitie later besluit om Holleder alsnog te vervolgen. Tijdens de jaarwisseling is voor zo'n 10 miljoen euro aan schade aangericht... is de eerste schatting van het Verbond van Verzekeraars. Er is alleen gekeken naar schade aan huizen en auto's. Schade aan bijvoorbeeld schoolgebouwen en letselschade zijn niet meegerekend. Het bedrag van 10 miljoen euro is vergelijkbaar met de vorige jaarwisseling. Het precieze schadebedrag van de afgelopen jaarwisseling wordt pas bekend... als alle incidenten in kaart zijn gebracht. Hilversum is volgens burgemeester Broertjes na de jaarwisseling aan een ramp ontsnapt. Iets na middernacht ontploft een vuurwerkbom waardoor drie mensen gewond raakten. Vlak bij de plek van de explosie stond ook nog een vrachtwagen met duizenden kilo's zwaar vuurwerk. Door de explosie sloeg de pui van de schouwburg in Hilversum eruit. Binnen het gebouw waren zo'n 600 mensen. Broertjes noemt het een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen. Een man van 40 uit Hilversum is opgepakt. De politie onderzoekt of er meer mensen bij betrokken waren.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 maar ondanks hun aanwezigheid zouden er nog zeker 150 burgers zijn gedood. El Arabi roept de oppositie en Syrische burgers op om de waarnemers te helpen... door namen door te geven van mensen die gevangen zitten. Volgens de Verenigde Naties zijn er sinds maart zeker 5000 Syriërs om het leven gekomen. De Duitse president Wolf is opnieuw in opspraak geraakt. Hij zou half december hebben geprobeerd te voorkomen dat de Duitse krant Bild... het verhaal over zijn omstreden privélening zou publiceren... Wolf zou hebben gedreigd bield de oorlog te verklaren. Ook zou hij een journalist hebben gedreigd met een aanklacht. Bild negeerde dreigement en zo werd bekend dat Wolf in 2008... als premier van Neder-Saxen 500.000 euro had geleend... van een ondernemers-echtpaar. Wolf had dat vorig jaar in het parlement van Neder-Saxen ontkend... toen hem daarna werd gevraagd. Hij zei dat hij geen zakelijke banden had met het paar.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 ANWB Verkeersinformatie. Door de kerstvakantie is er ook vanavond geen sprake van een avondspits... wel een handjevol files door ongelukken. Zoals op de A2 in Maastricht-Eindhoven... tussen Knobbert kerensheide en Eurmond. 3 kilometer, daar is de verbindingsweg ook dicht. Op de A76, hele richting de Belgische grens... was namelijk eerder een vrachtwagen geschaard. De file tussen Schinnen en Knobbert kerensheide op de A76 is 6 kilometer. Daar is nog de rechterrijstrook dicht... Op de A22 Velsen, richten, Velsen richting Beverwijk. Daar is de weg tussen IJmuiden en Beverwijk dicht door een ongeluk in de Velzen-tunnel. Het verkeer kan omrijden via de Wijkertunnel. En op de A27 Breda richting Golkum wordt nog steeds een tankauto opgeruimd. Tussen Oosterhout en Hank 7 kilometer file, rechterrijstrook dicht. En het verkeer richting Utrecht kan nog het beste omrijden via Waalwijk en Den Bosch over de A59 en de A2.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 Deatrix. Oranje onder vuur. Om 10 uur bij de VPRO op Nederland 1. Miele wasmachines vanaf 799 euro. Eerstweekam.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Lucella Carrasso. Goedenavond, zes minuten over zes. De Nederlandse huisarts maakt weinig grote fouten. Zo meer over de uitkomst van een onderzoek hiernaar. Eerst de schoonmakers. Die voeren in heel Nederland opnieuw acties. Ze willen meer tijd voor hun werk, doorbetaling bij ziekte en ook meer respect. Roel Pauw is op het station in Nijmegen. Roel, uh, dit komt me bekend voor van eerdere acties. Kennelijk is er uh, toch nog steeds de aanleiding om actie te voeren. Merk je daar wat van uh, bij jou? in Nijmegen. Ja, in Nijmegen is het begin van wat een uh, dominostaking is gaan heten. Uh, dat betekent dat het hier klein begint. Er zijn hier 25, uh, worden hier zo'n 25 mensen verwacht die het werk neerleggen. Dat is dan vooral personeel dat uh, dus het station in Nijmegen schoonmaakt... en de afgerangeerde treinen iets verderop... Um, maar vanuit Nijmegen vertrekt het spul dan richting Enschede. En het is uh, de bedoeling dat mensen daar dan aanhaken. En zo gaat het van Lieverlee verder het hele land door. Ze houden nog een beetje geheim welke volgende pleisterplaatsen er worden aangedaan. Maar uiteindelijk moeten er dan 2500 mensen het werk hebben neergelegd. En dat lijkt weinig, want er zijn in totaal 140.000 mensen werkzaam in de schoonmaakbranche. Maar deze mensen die moeten dan uh, ja, het voortouw nemen in een actie die bedoeld is om... Uh, Um, ...zoals de mensen het zelf zeggen, te krijgen waar ze recht op hebben. De doodnormale dingen, zoals ze het noemen. En dat betekent onder andere genoeg tijd om het werk te doen... ...doorbetaling bij ziekte en, ook niet onbelangrijk, een respectvolle behandeling. Want daar is uh, uh, de schoonmaker heel veel aan gelegen... ...dat hij op een fatsoenlijke manier wordt behandeld. En dat zit hem niet alleen in geld, maar dat zit hem ook in de bejegening. Nou, hier... Dus tot nu toe een klein clubje mensen. Ik moet zeggen, ze hebben zich uh, lekker uitgeleefd. Uh, er staan vlaggen die zijn aan elkaar genaaid... van, van die, de overbekende gele huishouddoekjes die iedereen in zijn keuken heeft liggen. En eentje in een blauwe uitvoering met doekjes van een merk dat ik niet mag noemen... maar misschien heb je ze zelf thuis wel in de kast liggen. Ik heb geel. Uh, zometeen. meteen. Jij hebt ook geel. Goed, uh, zo meteen uh, zal er nog veel gezongen worden. Maar belangrijker nog dat het werk hier wordt gestopt. Uh, straks ga ik met een aantal schoonmakers die uh, Nijmegen als thuisbasis hebben... een beetje rondlopen in het station om te kijken wat ze vandaag dus niet doen. Um, het is uh, een marathonstaking, uh, zou je kunnen zeggen. Um, want uh, schoonmakers hebben in het recente verleden bewezen... dat ze het heel erg lang kunnen volhouden... Je ziet in elk persbericht met enige trots dat ze twee jaar geleden negen weken lang het werk hebben stilgelegd. En dat was dan de langste staking sinds 1933. Dus uh, de, schoonmakers die, de schoonmakers zijn niet voor de poes, ze hebben zich goed georganiseerd. En uh, waarschijnlijk gaan we daar de komende dagen het een en ander van merken. Wij komen zo bij jou terug tegen half zeven. Roepauw was dat in Nijmegen. We hebben deze uitzending al veel nagepraat over oud en nieuw. De gebeurtenissen in Hilversum natuurlijk, de ongelukken, het geweld tegen hulpverleners. Er is inmiddels ook een schatting van de schade van de nacht. Richard Wording van het Verbond van Verzekeraars, goedenavond. Goedenavond. Ja, Zo'n 10 miljoen schade hoorden wij net. Een, een eerste schatting neem ik aan. Ja, we hebben vandaag eens even rondgebeld naar uh, verschillende verzekeringsmaatschappijen. Dit is onze eerste schatting, 10 miljoen. En uh, dat is dus een licht dalende trend ten opzichte van voorgaande jaren. Ja, en, en dan heb je het over schade aan auto's? Dit is vooral, wij noemen dat particuliere schade, dus het gaat om huizen en vooral auto's, ja. En, en letselschade wordt daar dan niet in nou, meegerekend? Dat hebben we hier nog niet in meegenomen, letselschade. En ook niet scha schade aan bedrijven en aan scholen, dus het is echt particuliere schade. En als u zegt een lichte daling, um, hoeveel was het vorig jaar? Vorig jaar is het uitgekomen op ongeveer zo'n 12 uh, miljoen. En we hebben echt een extreem jaar gehad uh, uit de jaarwisseling van 2007 naar 2008. Uh, daar zaten dan wel zo'n uh, 20 scholen bij. En toen kwam de schade uit op iets meer dan 40 miljoen. En heeft u een, een verklaring voor die daling? Nou, wij denken dat het vooral komt door strenger optreden van politie en justitie... En we denken dat ook het preventieve beleid van de steden enorm heeft geholpen. Ja, nu uh, hoorden we net Pieter Broertjes vanuit Hilversum. Die willen een, een gesprek, een aantal burgemeesters... om te kijken of er regionaal, lokaal, toch niet iets als een vuurwerkverbod kan komen. Dat willen ze in ieder geval bespreken. Zou dat nog schelen, denkt u, in de schade? Nou ja, ik vind uh, de, de maatschappelijke impact is nog steeds groot. Ook al is er een lichtdalende trend... Maar vuurwerkverbod, dat laat ik eigenlijk toch liever aan de politiek over. Want als je kijkt naar die schade, is dat dan vooral door vuurwerk veroorzaakt of ook door andere dingen? Nee, dit is uh, vooral brandschade veroorzaakt echt door oud en nieuw vuurwerk. Ja, ja. ja. En, en ziet u nog andere manieren om die schade de komende jaren verder te bekijken als we even wegblijven van een eventueel verbod? Nou, ik denk dat we echt op de goede weg zijn. Dus uh, ik denk dat het uh, in, inzetten van vrijwilligers goed heeft gewerkt. En ik denk dat we ook lik op stuk beleid moeten voeren richting veroorzakers van dit soort uh, schade. Dus dat dat betekent echt daders aanpakken. En uh, daar gebeurt ook al het een en ander op. Toch in ieder geval nog 10 miljoen. Eerste schatting van de schade. Richard Wurding van het Verbond van Verzekeraars. Dank u wel. Graag gedaan. Goedenavond. Over zo'n eventueel vuurwerkverbod praten wij door met correspondent Andrea Vrede in Rome. Goedenavond, Andrea. Goedenavond. Want in Italië waren er uh, nu opeens, kan je min of meer zeggen, vuurwerkverboden. Ja, het was de eerste keer uh, dit jaar voor het eerst in uh, 2000 Italiaanse gemeentes. En dan moet je denken dat het ongeveer 1 op de 4 dus in het land mocht je zelf geen vuurwerk afsteken. En dan zijn het ook nog eens grote steden. Hè? Turijn, Venetië, Milaan, uh, Palermo in het zuiden, hoofdstad van Sicilië. Maar eerlijk gezegd, het heeft niet veel Geholpen. Want? In, nou, de meeste mensen hebben gewoon toch vuurwerk afgestoken. Het is natuurlijk erg slecht te controleren. Mm -hmm. En ja, Italianen zijn ook wel erg gewend aan, aan vuurwerk afsteken. In in grote steden, zoals in, in Rome, waar ik zelf was... en in Napels mocht het sowieso wel. Hè, daar heb je een enorme ja, een vuurwerktraditie. Ook Italië heeft een grote vuurwerktraditie. Er zijn heel veel uh, vuurwerkfabriekjes. Uh, sommige, moet ik eerlijk zeggen, in de buurt van Napels ook illegaal. Waar veel zeer fantasierijk vuurwerk wordt uh, geproduceerd. Hè. Dat heeft dan ook mooi. We hebben de bal van Maradona gehad of de Bin Laden-bom. En dit jaar was er een superknaller en die heette de spread van Mario Monti. Maar dat zijn gevaarlijke dingen hoor. Dat zijn dreunen waar ruiten van sneuvelen. Dus misschien ja, dat het in de toekomst toch vaker zal gebeuren dat men gaat proberen te verbieden. Ja, je zegt het is lastig te controleren. Is dat niet met patrouilles mogelijk van de politie? Ja... In principe wel. Ja, ik was in Rome, dus daar mocht het gewoon. Maar ja. Uh, ja, naar, wat ik, naar wat ik begrepen heb, was het vooral om de mensen aan te manen om niet. Uh, omdat het gevaarlijk is natuurlijk, hè, om, om, om op te passen. En uh, ja, men heeft waarschijnlijk wel een beetje gecontroleerd, maar ja, er valt toch weinig aan te doen. En er is, me, dus, ja, er is dus toch veel vuurwerken afgestoken. Mensen houden zich niet aan die regel. Hoe is de houding verder tegen de gezagsdragers daar? Nou, um, ja, eigenlijk wel goed geloof ik. Want er zijn helaas wel weer veel ongelukken met dat vuurwerk geweest. Dat is ieder jaar een paar honderd. En, en dit jaar waren er ook nog eens twee doden. Maar er kan ook één afrekening in het criminele circuit bij zitten... Uh, ik heb niet gehoord over mensen, bijvoorbeeld ambulancepersoneel... of agenten op straat die worden aangevallen. He, Italianen hebben van oudsher toch een behoorlijk ontzag voor uniformen. Daar doe je niks tegen, tenzij je natuurlijk echt aan het rellen bent. En dan is het een ander verhaal. Maar normaal hebben mensen veel respect uh, voor gezagsdragers. Uh, ja, oud en nieuw is in Italië gewoon eigenlijk vooral zoals altijd. Eten. eten. <laughs> Heel veel eten. En ja. dan, men begint om een uur of acht. En dat duurt dan door tot middernacht. Dan komt de spoeman op tafel op de bubbelwijn. En dan wordt er misschien wat vuurwerk afgestoken. Vaak buiten natuurlijk, verre van balkons en dat soort dingen. Ja, dan ga je weer eten. Vooral linzen, want dat betekent geld. En dat kan iedereen wel gebruiken dit jaar. En daar komt dan uh, geen politie bij aan te passen. Andrea, dankjewel. Andrea Vrede vanuit Rome. Straks Chemiepak stap naar de rechter om een rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid tegen te houden. Verkeersinformatie, Erwin De Hart. Ja, deze hele avond uh, al twee files uh, die echt opvallen. Zoals op de A27 Breda-Gorkum uh, tussen Oosterhout en Hank. Nu 6 kilometer file. Door het opruimen van een tankauto met mail die om 12 uur vanmiddag uh, daar gestrand is. De rechterrijstrook is nog steeds dicht. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via Waalwijk en Den Bosch A59 en de A2. Verder zuidwaarts op de A76, hele richting de Belgische grens. Nu 6 kilometer tussen Schinnen en knopend door een gekantelde vrachtwagen. En daar is de rechterrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasot. Huisartsen doen het goed in Nederland. Dat wil zeggen, uit onderzoek blijkt dat er weinig fouten worden gemaakt. En als er fouten worden gemaakt, dan zijn de gevolgen meestal niet ernstig. Sander Gaal van de Radbouten Universiteit heeft onderzoek gedaan, hoopt deze week te promoveren op dit onderwerp. Goedenavond. Goedenavond. En wat heeft u ervoor gedaan om tot deze conclusie te komen? Uh, we hebben meerdere onderzoeken uit, uh, uitgevoerd. En uh, een van de onderzoeken is het onderzoek waar u uh, nu op doelt. Uh, voor dat onderzoek hebben wij um, in twintig praktijken duizend uh, dossiers uh, van patiënten bestudeerd. Um, en die hebben we een jaar lang teruggelezen. En in totaal waren dat 8400 contacten met de huisarts. Um, en daarin vonden wij dat er inderdaad uh, relatief weinig uh, incidenten voorkwamen. En uh, de incidenten die voorkwamen hadden dan ook uh, relatief weinig uh, ja, gevolgen voor de gezondheid. Um, er waren 0,7% van de, van de contacten, uh, kwam een incident in voor uh, met merkbare gevolgen voor de patiënt. En we hebben bijvoorbeeld ook geen incidenten gevonden in die 8400 contacten. Um, ja, waarbij blijvende schade optrad voor de, voor de betrokken patiënt. En bent u zelf arts dat u dit goed kon, uh, kon beoordelen? Jazeker, nee, uh, de dossiers uh, zijn in uh, meerdere stadia uh, beoordeeld. Um, allereerst door twee artsen. Uh, die het screenende werk deden. En bij de minste twijfel of er een incident was... werd het incident voorgelegd aan een ervaren huisarts. En als daar twijfel over was, werd er in een commissie besloten... of er wel of niet sprake was van een incident. Dan nou, nou kan je ook natuurlijk nog kijken naar de tuchtrechter. Ja, hè? Of daar veel zeker. zaken zijn aangedragen. Ja. Kwam daar eenzelfde soort beeld uit? Um, nou, dat is wat anders. Dat hebben wij inderdaad ook gedaan. Want um, ja, helaas weten we dat ook bij huisartsen in Nederland... Uh, ...ook ernstige incidenten voorkomen. En dat moeten we ook niet bagatelliseren. Want op het moment dat zoiets ja, plaatsvindt... ...heeft dat ja, gewoon hele grote uh, gevolgen... ...voor de betrokken patiënt. En, ...en zelfs ook voor de familie... ...en, en natuurlijk ook voor de betrokken hulpverlener. Um, wij weten dat die voorkomen. Um, wat je bijvoorbeeld ziet bij tuchtzaken... ...is dat er zo'n 230 tuchtzaken... Uh, ...in Nederland per jaar... Uh, ...aangekaart worden... ...met betrekking tot huisartsenzorg. Um, en... Um, daarvan zijn er 74 ernstig en we hebben dat ook onderzocht. Uh, en van die 74 klachten zijn er bijvoorbeeld 37 verklaard. Nou, dan kan je zeggen, hè, daar had uh, de zorg van de huisarts beter gemoeten. Dus uh, ja, daar heeft dan toch een incident plaatsgevonden. Ja, maar als je bedenkt dat er miljoenen contacten Precies. per jaar zijn tussen patiënten en artsen... dan valt Precies, het mee, uh, ook al is het voor degene die het overkomt natuurlijk wel heel erg... Zeker huisartsen zien per jaar zo'n 64 miljoen contacten. Um, dus ik heb dat even... En natuurlijk is het ook zo dat niet... Uh... Uh, elk incident wat plaatsvindt, hè, niet elk ernstig incident wat plaatsvindt... komt uh, bij de rechter. Het, nee, het komt ook bij het tugcollege. Maar nee. stel dat 1 op de 100 uh, patiënten een tuchtklacht indient, uh, dat zijn er dan zo'n 3700 gegronde klachten uh, per jaar, zeg maar. Uh, maar als je dat afzet op 64,5 miljoen contacten, dan heb je ja, ongeveer, en dan moet je uh, mij maar geloven, hè, een kans van 0,06% op een incident met, met ernstige gevolgen. Als je dat afzet tegen bijvoorbeeld uh, de ziekenhuiszorg, is dat ja, relatief veilig. En als we toch even inzoomen op de dingen die misgaan... kan je dan zeggen dat vooral op bepaald gebied huisartsen fouten maken? Inschattingsfouten? Ja, uh, nou, ja wij zien dat er veel organisatorische dingen misgaan. Uh, uh, bijvoorbeeld het formulier bij het uitstrijkje is uh, niet meegestuurd... waardoor de patiënt nog een keer terug moet komen. Um, en als je kijkt bijvoorbeeld naar de ernstige klachten... want dat is misschien het meest interessant bij, bij het tuchtcollege... dan zie je daar dat... Uh, met name bij diagnostiek uh, dingen uh, misgaan die dan ernstige gevolgen hebben. Bijvoorbeeld het missen van een hartinfarct of een hersenbloeding. Um, en ja, dat is natuurlijk wel iets wat belangrijk is. Hè? Want uh, ja, huisartsen moeten nu niet achterover gaan zitten uh, en, en denken dat hè, het, het gaat goed. Nee, we, we moeten actief blijven kijken naar waar verbetering mogelijk is. En, nou, dat is misschien op een aantal gebieden, maar een daarvan is denk ik uh, ja, het, het tijdig herkennen van, van ernstige aandoeningen. En misschien uh, de, uh, onderzoeken laten laat ook wel zien dat er in de chronische zorg nog wat uh, verbetering te halen valt. Daarvoor kunnen zij uh, uw onderzoek gebruiken. Sander Gaal van de Radboud Universiteit, ik dank u wel. Ja, graag gedaan. Goedenavond. Chemiepak spant een kort geding aan tegen de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De raad heeft de grote brand bij het bedrijf in januari vorig jaar onderzocht. Eind deze maand moet er een rapport over verschijnen. Maar Chemiepak wil dat tegenhouden. Dat vertelt Hendrik Willem Hofs.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 Dit jaar, 2012, wordt een moeilijk jaar voor de Nederlandse cultuursector. Het zal gaan over bezuinigen, maar ook over mogelijke oplossingen. Dat zeggen de nieuwe voorzitter van de Raad voor Cultuur... en de directeur van het Fonds voor de Podiumkunsten. Jeroen Wilaert praat met ze Joop Daalmeijer en George Lawson. De kunst en cultuur gaat 2012 toch in met dat idee... dat ze te maken hebben gekregen met een buitenproportionele afrekening, George Lawson. Nou ja, 2012 wordt wel een beetje het jaar van de waarheid. Uh, want die bezuinigingen, die, daar is nu wel toe besloten... maar wie die nu precies gaan treffen, uh, dat moet 2012 nog uitmaken. Maar afrekening, bestraffing? Nee, helemaal niet... De budgetten waar we over beschikken die zijn inderdaad fors verminderd. Dan praten we echt over 40% minder. We verwachten ook een enorme extra toeloop op die budgetten... omdat een hoop instellingen uh, nu niet langer meer door de minister uh, worden gesubsidieerd. Dus het wordt een enorme explosieve verdeling van dat geld. Uh, maar we hopen dat toch zo eerlijk en zo doelmatig en zo perspectiefvol mogelijk te doen. Op Daalmeijer. Nou ja, het is natuurlijk een, een buitengewoon eh, explosief mengsel wat is gemaakt. Want je zal maar bij een orkest die violist zijn. en ergens op de zevende stoel zitten. en je hoort dat jouw orkest eruit gaat of dat je orkest minder krijgt. ja, dan valt eigenlijk de bodem onder je toekomst weg. Want wat moet je anders dan heel mooi viool spelen? Datzelfde geldt voor acteurs, het geldt voor auteurs. Die menselijke kant daarvan. Ja, die moet je heel goed belichten. En dat is wat de komende jaar. Wat gaat spelen. Hoe ga je daarmee om? Want er moeten, nou, Joe zei het al, er moeten keuzes gemaakt worden. En die keuzes hebben altijd meteen betrekking, niet alleen op een podium. Want dat vind ik niet zo interessant. Hij heeft betrekking op mensen die op dat podium staan. Mensen die in die zaal staan. Mensen die bezig zijn met beeld en de kunst. En daar moet je enorm goed aandacht voor hebben. Je moet kijken hoe je kunt proberen daar naar een doorstart te gaan. In een andere vorm. Misschien wat minder, wat uitgekleed met een, met een andere uh, bestuurlijke omgeving... met een andere beheerstructuur daaromheen... zodat je toch kan proberen mensen aan dat prachtige vak te blijven helpen de komende, de komende tijd. Kortom, de mens centraal en niet het rekenmodel. Nee, maar ja, de mens centraal, maar de mens past natuurlijk altijd wel binnen een rekenmodel. Want de mens haalt uit dat rekenmodel zijn inkomsten. En, en uit wat het vak dat hij uh, uitvoert, daar haalt hij zijn plezier uit... En ik als consument ook. Dus die, die relatie moet je heel goed blijven zien. Maar het wordt een buitengewoon moeilijk jaar... waarin we echt achter die sector moeten staan... maar met de beschikbare middelen. En dan we moeten kijken hoe we die sector zo goed mogelijk... over die drempel kunnen heen helpen. En dat wil zeggen dat we moeten kijken naar samenwerkingsvormen. Dat we moeten kijken naar efficiëntie, Dat we moeten kijken naar salarissen aan de top. Want aan de onderkant weten we... in die sector wordt helemaal niet zo geweldig betaald. Als je heel mooi viool speelt, dan word je echt geen miljonair. Ik wel, maar ik word miljonair van geluk, als ik naar luister. Wat is, kortom, de beste raad voor cultuur voor de komende jaren? Dat is interesse hebben in cultuur. Met die cultuur samen proberen die hele moeilijke periode te doorstaan. Totdat de economie misschien weer een beetje beter gaat over een aantal jaren. Joop Daalmeijer, George Lawson, Jeroen Wielaert sprak met ze. De kans is er dat u zo straks weer in een wat viezige trein zit. Wij verplaatsen ons naar Nijmegen, het station. Schoonmakers, net als twee jaar geleden gaan zij actie voeren. En de aftrap is zo om half zeven. Roepauw is daar. Ja, het is bijna zover. Nog vijf minuutjes. Uh, ik heb afgesproken met schoonmaker Corné Dam, maar die is even naar de wc. Zolang die nog schoon is. Ja, nu kan Heel het verstandig. nog. Heel verstandig. Ja, precies. Uh, in de tussentijd praat ik met uh, Ron Meijer. Hij is van uh, FNV Bondgenoten. En uh, hij is een van de organisatoren van deze domino-staking. Waarom moet er gestaakt worden? Omdat er een jaar lang gesproken is en dat niets heeft opgeleverd. En uh, ja, als je een jaar lang uh, praat, uh, onderhandelt, overlegt... en uh, wat er nu nog meer hoort bij het dialoog... en het, uh, het lukt niet, het lost niks, uh, niks op... Ja, dan moet je uiteindelijk voor een ander middel kiezen. Wat moet er opgelost worden dan? Ja, we willen hele do normale dingen. Dus wij vragen om doorbetaling bij ziekte uh, de eerste twee dagen... Wij vragen om genoeg tijd om je werk te kunnen doen. is heel simpels, namelijk dat je een schoon kantoor hebt als je op je werk komt. Of een schone trein hebt, dat betaal je voor als treinreiziger. ja En dat is niet mogelijk, want daar willen werkgevers en met name de opdrachtgevers niet aan meedoen. Het is een schijnwereld in de schoonmaaksector. Ja, en dan is er nog dat gat in de looneis die jullie stellen, 12% erbij. En wat werkgevers willen... Uh, Geven 3 procent. Of klopt dat beeld niet? Ja, dat is echt een broodje aap uh, Dat hoort bij, wat mij betreft, de werkgeversretoriek. En dat mag, maar natuurlijk vragen wij geen 12 procent. Wij spreken niet eens over procenten. Wij hebben het met name over die doodnormale dingen. En wij vragen 50 cent per uur, uh, bruto per uur, aan loonsvolging daarbij. Nou ja, dat is voor heel veel uh, mensen heel erg normaal, eerlijk gezegd. Ja, laten we ondertussen even rondkijken bij dit station. Wat zou er hier zo al moeten gebeuren? Door de ploeg die om 5 uur had moeten beginnen. Nou, de prullenbakken moeten worden gelegd. Uh, de treinen moeten worden schoongemaakt. En uh, dat noemen ze trekken uh, in schoonmaakland. Uh, en dat gaat vanaf nu niet meer gebeuren. Dus uh, de, de reiziger op Nijmegen Centraal die zal dat gaan zien. Ja, hoe snel versmeert de boel dan als het niet uh, op een dagelijkse basis gebeurt? Ja, We hebben dat in uh, 2010 gezien, uh, voor de eerste keer. En uh, toen heeft het wel zo'n negen weken geduurd. Maar dat kan op de grote stations kan heel snel gaan. Dat geldt ook voor de kantoren, die daar morgen ook bij komen. Het gaat namelijk niet alleen maar om uh, stations en treinschoonmaak. Maar morgen kantoren bij allerlei multinationals, banken... Ministeries en gaan ze maar door. Die snuit zich morgen aan. Ja, potjes, uh, ontsmettingsmiddel op uh, je bureau zetten. Ja, en zelf misschien uh, de schoonmaakdoek uh, gaan hanteren. Dat zou eens goed zijn, want dan krijgen we met z'n allen... misschien wat meer respect voor dat uh, belangrijke schoonmaakvak. Ja, is dat het punt? Respect? Nou, ik, dat is wel het punt. Uh, ik denk dat, uh, dat er is heel veel sympathie is van de gewone Nederlander. Maar uh, nu wordt het tijd dat uh, de grote opdrachtgevers in het land... die hele mooie verhalen te vertellen hebben over het belang van schoonmaak... dat die zich daar ook naar gaan gedragen. Dank je wel. Goed, Roel, dat was hem vanuit Nijmegen? Dat was hem vanaf Nijmegen, ja. Zometeen vertrekt de caravaan vanuit Nijmegen eerst naar Arnhem en dan naar Enschede. En dan wordt die sneeuwbal, ik noem het nog even zo, die sneeuwbal van stakende schoonmakers groter en groter. Dus ja, euh, nou ja, de tip is dus neem zelf even een poetsdoekje mee als je gehecht bent aan een schoon bureau. Dat was Roel vanuit Nijmegen. En daarmee is een eind gekomen aan dit Radio 1-journaal voor deze avond. Waarin wij veelvuldig teruggingen naar Oud en Nieuw. En daar sluit jij zo bij aan, Joost Eertmans. Goedenavond. Z Zeker, dank jullie, Lucella. Uh, dat is helemaal juist. We gaan uh, terugblikken, maar vooral ook vooruit wat, wat mensen vinden dat er moet gebeuren. Kijk, Oud en Nieuw is dus nog uh, schadelijker verlopen, uh, kun je zeggen, dan vorige jaren. Meer mensen werden opgepakt uh, dan ooit. Meer geweld tegen hulpverleners, meer vernielingen uh, zijn er gepleegd. Andere landen, zoals jullie lieten uh, horen, uh, doen het heel anders. Het is veel vrede, Verloop in de landen om ons heen. Ik geloof in heel Frankrijk acht gewonde politieagenten in Utrecht. Alleen al bij ons in de provincie vier eh, gewonde agenten. Wat is er aan de hand? Een typisch Nederlands verschijnsel dus dat het volledig uit de hand eh, kan lopen in steden tijdens oud en nieuw. Eh, ik denk dat het misschien wel komt omdat wij al hun vuurwerk hebben gekocht. Dat zou punt één kunnen zijn. Punt twee, ik denk dat wij het gezag niet meer hebben. Althans, ontkennen ook wat er aan de hand is. En dat is mijn centrale boodschap voor zometeen. Gezagsdragers in Nederland hebben oogklep op. Ze hebben helaas niet hun, uh, hun gezag op. Ze dragen het gezag niet, maar de oogkleppen, ze ontkennen de realiteit door te spreken van een, een jaarwisseling die rustig is verlopen, of uh, sussend uh, het is beheersbaar gebleven. Onzin, het is volledig uit de hand gelopen op een aantal gebieden en we moeten dat niet accepteren, kunnen we niet tolereren. Gezagsdragers hebben hun oogkleppen op, dat is de boodschap 0800 1121 om zo mee te doen in avondspits van WNL. Kan ook via Twitter hashtag WNL gebruiken of hashtag Eerdmans. Ik ben zeer benieuwd naar uw mening. Zometeen dus in avondspits vanaf half zeven. We komen bij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 Vanavond zijn er opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en de temperatuur daalt naar een graad of 4 à 5. De zuidwestenwind wakkert in de loop van de nacht aan naar matig tot vrij krachtig boven land en hard windkracht 7 langs de kust. Morgen is het onstuimig en het regent van tijd tot tijd. Vooral in het zuidoosten zijn er ook wat langere droge perioden. Maar het meest opvallend is de wind morgen. In eerste instantie waait de wind uit het zuiden, later ruimt naar het zuidwesten. En de wind wakkerde aan naar vrij krachtig tot hard bovenland. Aan zee en op de Wadden een stormachtig wind en mogelijk storm, windkracht 9 aan de kust. In het hele land kunnen zware windstoten voorkomen tot 95 km per uur. En na morgen blijft het wisselvallig. Woensdag is het grotendeels droog met opklaringen en een enkele bui. Donderdag krijgen we opnieuw veel regen en ook weer veel wind. ANWB-verkeersinformatie. Er staat nog één file. Op de A76, Heerle, richting de Belgische grens... staat tussen Spouwbeek en Knoopend-Kerensheide. 5 kilometer file. En daar is de rechterrijstrook dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Gezagsdragers hebben oogkleppen op. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL met een helder geluid op uw radio. Tot 7 uur praat u mee. Bel WNL 0800 1121. Net als oliebollen en vuurwerk is het een jaarlijkse traditie geworden... onder politiechefs en burgemeesters om de vernielingen, en en overlast in hun stad tijdens de jaarwisseling... vergoeilijk het af te doen als beheersbaar en relatief rustig. Het valt toch wel mee ligt u vooral ook niet wakker van de kosten. Waarschijnlijk, en ondanks alle PR-campagnes... dit jaar weer zo'n 10 miljoen euro. Verpleeghuizen, gehandicapten en de kinderopvang... knijpen we financieel uit. Maar tegelijkertijd gaan er ieder jaar miljoenen... zonder problemen naar zinloos oudejaarsterreur. Onder de noemer, het was beheersbaar. In Utrecht 17 autobranden, 4 gewonde politieagenten... en 113 buitenbranden. In Amsterdam 70 gewonden, 123 aanhoudingen... 287 keer rukte de brandweer uit en 8 auto's vlogen in de fik. En hier in de Rijnmond 131 arrestaties... brandweer 1200 keer uitgerukt, 707 buitenbranden... en 23 auto's in de fik. Wat vind ik, wat vindt u? Niet echt een rustig avondje, zou je zeggen. Wat is dat toch, die ongebreidelde neiging tot relativeren van bestuurders... En die sussende woorden. terwijl hun steden min of meer in de brand stonden. Ik denk het wel te weten. Gezagsdragers hebben oogkleppen op. Bel WNL 0800 1121. Een hele goede avond. Hier bij Avondspits. U kunt dus bellen 081121 om mee te doen aan de discussie. Mijn mening is vanavond gezagsdragers hebben oogkleppen op. Benieuwd wat u daarvan zegt of van vindt. U kunt dat ook laten weten. Via Twitter, dat doet u door middel van een hashtag WNL te gebruiken... of hashtag Eerdmans. En er komt van alles binnen. Tuurts zorgelijk zegt... wordt het als de politie van die grote groene petten... als in Noord-Korea gaan dragen. Zorgelijk wordt het als de politie van die groen, grote groene pet... In Korea gaat, zoals in Noord-Korea gaat dragen. Jeroen van, van Gent zegt... Beheers zou oud en nieuw best kunnen zijn. Heb op krimpen geen politie gezien dit jaar. En dat was te merken. Ricourt twittert relatief rustig. Al jaren een standaardreactie van woordvoerders op Audiersavond Als al reden de tanks door de straat. Belagers, hulpverleners gelijkstellen aan politie. Qua wapens en arrestatiemogelijkheden. Minimale boete. 10.000 euro schade. Verhalen op de daders doet een anonieme Twitteraar een duit in het zakje. En Piet Paaltjes die twittert. Na rokers en vlees Nieuwe linkse PVA-hoppie. vuurwerkfanspesten... pesten. En Ebala zegt de beste wensen. Je wil niet weten wat voor band het hier bij mij was. De ramen trilden van de knallen. En het was echt niet mooi meer. Zo ver wordt er al veel getwitterd. Dus zeg ik eh, aan de lijn zometeen de, de, de baas van de, de politievakbond ACP. Gert van der Kamp, daar spreek ik zo mee. Eerst laat ik uh, u aan het woord, mevrouw Suzanne, uit uh, waar u vandaag ontstaat er niet bij. Maar u bent aan de Utrecht. lijn. Utrecht, goedenavond. Goedenavond Joost. Ja, ik kom van de beste stad zo te breken. Ik heb niet eens statistieken gelezen. Ik heb deze te zeggen. Ik ben 32 jaar geleden uit Tsjechoslowakije gevlucht, ik ken de politie, ik ken de toestanden die uh, daar uh, waren en uh, dan zit ik hier met mijn vier kinderen die volwassen zijn en nu komt ie. Uh, ik zou zeggen gezagsvoerders niet hebben, kleppen of nog maar, maar, al jaren, zolang ik hier eigenlijk al ben, begint zoals iedereen weet bij de opvoeding. Dus die heel die begon al op school, want ik kan hé hey, joh zeggen en niet uh, je vrouw. Ja, geen u tegen de leraar? Ja, Daarmee, pardon? Ja, dat klopt. Het gezag in de klas, daar begint ja, het mee zo Nou je. Ja, dus daar, daar zijn we denk ik het uh, allemaal mee eens. En uh, natuurlijk uh, komt het ineens begint dat belletje te rinkelen. Dat is in Nederland al een aantal jaren aan de gang. Maar dan komt het en ineens, en bevelen, en politie moet enzovoort. En dan krijg je die spanning dat de politie, uh, ja, dat zijn ook alleen maar jongens en vooral jonge jongens, die dan op straat komen. En hun reactie is dan wel zo overmatig, zo, zo, uh, zo heftig... dat ik nou bezig ben met mijn zoon om aangifte doen, te doen tegen agenten... een uh, klacht in te dienen, want die is zwaar mishandeld in Utrecht. Door een politieagent, tijdens Oud en Nieuw. Omdat ja, met oud en nieuw, omdat hij als passant alleen maar ja. in de buurt was. En dan werd hij van achteren werd hij dus, ja. uh, niet gevraagd doorlopen, maar gelijk met knuppels. Dus u zegt ook dus. dat is een gebrek aan gezag, als je inderdaad, zoals u zegt, uw zoon is in elkaar geslagen. Oh, ja, die jongens die weten niet, die hebben op een gegeven moment zoiets van, jongens, wij moeten het gewoon in de gaten houden en wij moeten dat zo strak en ja. zo heftig mogelijk doen. En dan gaan ze die mag weer misbruiken. Maar vindt u het gek? Ze staan natuurlijk vol van spanning, hè? Maar mevrouw Suzanne, ze weten, we staan, we staan voor een hele lastige taak. Ik bedoel, ik geef het je te doen om politieagenten te zijn tijdens Oud en Nieuw in Utrecht. Ja, maar waar zijn, waar zijn dan die gezagvoerders? Want je hebt opstoten die hier ooit burgemeester was. En die ze dan voor de camera's allemaal dicteren wat er moet gebeuren, hoeveel het iedereen gaat kosten. Mijn zoon doet helemaal niks en komt thuis ja. uh, 16 uur later uit hout en opgehaald met 1000 euro boete voor niks. En kom dan als 22-jarige jongen... Uh, naar de politie en zegt nou. van Ja, ik wil op, de beelden opvragen. Ik, uh, maar dus goed, vond... we gaan het niet helemaal uit de doeken ja, doen, want dat, dat, dat lukt ons gewoon niet qua tijd, mevrouw Zan. Het is duidelijk, u heeft een klacht tegen die politie. U terecht, nou sterkte met uw zoon. Uh, en eens dus wel met de stelling: Het gezag bij de gezagdragers is verdwenen. Tenminste, ze hebben oogklep op, omdat ze de realiteit niet onder ogen zien. Dat is wat ik uh, heb ervaren nu na deze oud en nieuw. Meneer Rook uit Renesse. Ja, goedenavond, Joost. Goedenavond, de beste wens voor 2000. Zeer bedankt. En hetzelfde? Uh, ze hebben zeker oogkleppen voor. Uh, ze, het is een beperk, ze, ze willen hun eigen onkunde niet uh, onder ogen zien. Dat is het grootste probleem. En uh, daarom reageren ze ook niet. Uh, een klein voorbeeldje is: uh, de jongens kopen vuurwerk. Uh, één of twee dagen voor oud uh, en nieuw. En direct beginnen ze het af te steken. Wie doet er wat tegen? Daar begint het al: jongetjes van 12 jaar. Mm. En uh, er kunnen ook nog veel meer voorbeelden noemen. Even nog over de efficiëntie van de politie. <clears throat> Heb je ooit wel eens in een korps gekeken hoe dat te, uh, hoe dat, uh, te werk gaat, Joost. Nou. De efficiëntie van een diender op straat is misschien 30 à 40 procent dat hij op straat is. Die andere 60 procent zit hij achter kantoren of op de sportschool, is hij niet op straat. Ik nog steeds. Ja, nee, nou, we, ga, we gaan het zo nog. Dat is al een jarenlange klacht. Maar we leggen het voor, eh, meneer, ook aan de politiebond. Eh, Zomaar direct als die aan de lijn is. Intussen komt Fred Delaberre met een oplossing op Twitter. Hij zegt: Ben je opgepakt? Dan komen de vijf jaar melden op 31 december. En in een politieuniform mee de straat op. Martin de Koning die twittert: Henk, denk eerder dat de wetgever de gezagsdragers te veel mogelijkheden heeft ontnomen. Als je een kopje thee moet drinken, dan werkt gezag niet. U kunt meedoen aan deze discussie. Hashtag WNL gebruiken. Hashtag eh, Eertman over dit gesprek van de dag wat mij betreft. Gezagsdragers hebben geen gezag, maar ze hebben oogkleppen op. Dat is het probleem van dit moment. Aan de lijn nu Gerrit van de Kamp. Hij is dus van politie, vakbond ACP. Een hele goede avond, meneer van de Kamp. En de beste wensen voor de hele bond. Ja, dank u wel. Namens de redactie van WNL eh, daar, daarbij. Ja, is, uh... Zeer bedankt, eh, meneer van de Kamp. Het is weer eventjes goed misgegaan, zou ik willen zeggen, tijdens oude Nieuw. Hoe beoordeelt u het, eh, het, het, het, de schade? Nou ja, kijk... Um... De stelling van vandaag is duidelijk of men een oogklubklep op, op heeft. Men, um, wij zien in ieder geval dat zij heel anders kijken als dat gemiddelde burgers kijken in uh, hoe wij als politiemensen kijken. Um, Bladig, wij zien ja. die schade niet normaal. En um, we hebben het nu alleen nog maar over toegebrachte schade, maar we hebben het nog niet over de kosten gehad die aan de voorbereiding en de totale inzet van politie, koninklijke Precies. marge C en zo. Um, dus dan heb je het over een veelvoud van dat bedrag. Ja. En dat is wel heel erg veel geld voor een feestje, nog los van uh, het geweld wat tegen collega's wordt gebruikt. Precies, maar waarom spreken dan de, de burgemeesters, en ik weet niet of burgemeester Wolsen dat in Utrecht gedaan heeft, dat, dat heb ik zo direct niet. Maar ik hoor, ik hoor de burgemeesters toch met een algemene tirade van het is zoals het was, misschien iets beter dan vorig jaar gaan. Het is vergoeilijkend, het, het is sussend, het valt toch allemaal wel mee. Daar kan ik, daar kan ik, to, daar kan ik heel slecht tegen, dat vind ik on, onverantwoord. Ja, ik, ik, het is bij hun kennelijk de gewenning dat als het niet erger wordt dat je dan dit soort ja. teksten uitspreekt. En wij ja. zijn van mening dat het niveau waarop het vorig jaar zat, al zou het hetzelfde zijn gebleven, nog steeds een veel te hoog niveau van geweld en kosten is. Dit is niet hmm. normaal. En ik wil dat dit ook nooit normaal gaan doen. Maar bent u dan een beetje boos ja. op uw leidinggevende? Dat u denkt, verrekt, er gaat toch weer zo'n signaal af van het valt wel mee. Dat is een heel slecht signaal natuurlijk, vooral naar uw, uw, uw mensen, de politie op straat en naar, de, de, naar onze burgers natuurlijk allemaal. Nou, gelukkig zijn de uh, burgemeesters niet mijn leidinggevende, maar uh, zij zijn wel verantwoordelijk voor uh, openbare orde en veiligheid. En ik denk dat heel veel politiemensen zich wel afvragen van ja, vinden we het dan normaal dat dit allemaal dit mag kosten? En wat er dan met ons gebeurt? En die begrijpen dat niet. En ik denk dat ze inmiddels ook wel zover zijn van nou ja, uh, we zijn het wel gewend, iedereen veert de stoep schoon. En ja. uh, wij zijn degene die met de consequenties zitten. Trouwens het gaat ook om brandweermensen en mensen Zijs. bij de GOR. Die ja. als GGD uh, uh, die hebben ook het ontzettend moeilijk en zwaar in dit soort situaties. En ja, ik denk dat je. Um wel moet uitkijken en dat dat beeld opgeroepen is van, nou ja, het is allemaal beheersbaar, ja, beheersbaar. Dan lijkt het oké, okay, hè? Ja, kost het van wat dan? Precies. En uh, dat is zeg maar waar het over moet gaan. En niet over nee. van, hoeveel het nou wel of niet precies was. Maar Gerrit van der Kamp, als je ziet, hè, we hebben ongelooflijk veel geld uitgetrokken voor allerlei campagnes van Sieren. Allemaal goed bedoeld. We hebben natuurlijk de grootste machtsvertoon wat je kan verzinnen. Ieder, alle verloven waren ingetrokken. Je kon op een gegeven moment niet eens meer een winkelcentrum benaderen vanaf drie uur middags. Dat was helemaal geblokkeerd. Klopt complete brievenbussen zijn uit de grond getrokken rond hangplekken, eh, omdat er dan anders. Toch wel weer zou het worden vernield. Ik bedoel, waar zijn we mee bezig in, eigenlijk op een gegeven moment? Hè? Ja, nee, maar dat, dan kom je eigenlijk op wat die mevrouw uh, op, uh, in eerste instantie zei. Het heeft dus gewoon te maken met kennelijk iets in de samenleving waarbij we dit normaal zijn gaan vinden. En uh, wij willen nu wel eens op tafel hebben van nou, A, wat zijn nou het totaal van dit soort kosten? En niet alleen maar die ene nacht, maar B. Wat, hoe komt het nou dat mensen zich zo gedragen? En ja. waarom vinden we dat eigenlijk gewoon? Nou, dat is de... die vraag wordt maar steeds niet beantwoord. En wat is uw antwoord daarop? Nou ja, ik denk dat er wel verschillende uh, oorzaken liggen. En voor een deel heeft het te maken met opvoeden. Voor een deel heeft het te maken dat kennelijk iets in de mensen zit dat ze zich willen afreageren. En met gezag. Het, natuurlijk... het heeft ja, ook met en, gezag te maken. En, dat ontbreekt. Ja, maar het heeft soms ook te maken met. Uh, weet je eigenlijk nog wel wat spelregels zijn? We hebben met elkaar afgesproken dat iedereen. Uh, hè, ...de vrijheid in Nederland... ...je moest kunnen doen wat je wilde... ...en um, er waren eigenlijk amper grenzen meer... ...ja, ik denk dat je met 17 miljoen mensen... ...op zo'n klein stukje leeft, ...dat je niet zonder regels ja. kunt... ...en dat je vrijheid van de een... ...is wel degelijk de belemmering van de ander... En, um, daar moet je rekening mee houden. Je okay. kunt niet alles maar zo doen. Gerard van der Kamp, zeer bedankt. Er wordt zoveel getwitterd en, en gebeld dat we dat het hierbij laten. Zeer bedankt als u ook mee wilt doen. Uh, en u luistert en u denkt: ik heb een mening hierover. Gezagsdragers hebben oogklep op, zeg ik. Naar aanleiding van de jaarwisseling. Uh, dat is 081121. Als u mee wilt bellen, er wordt veel getwitterd. Vroeger zeg, zegt: HJ uh, haalde ik ook al katten kwaad uit. Maar liet een ander niet financieel ermee zitten. Geen sloopwerk. Tonij zegt: huidige verantwoordelijken zijn opgegroeid in, in of na de jaren 60. Geloven ze wel in hun eigen gezag. Anja Toetenel. Uit Den Haag zegt, hier rukte de ME uit. 145 arrestaties, trambaan in de brand. Vele auto's ook, los van al het illegale vuurwerk. En toch valt het wel mee. Wim Dorsman zegt, Nederlandse overheid durft niet op te treden. Politici duiken weg. Laf gedrag, tuig opsluiten. Laffe gezagsdragers ontslaan is zijn oplossing. Rijn van Wachtendonk zegt, gezag krijg je door eigen optreden. Je krijgt het in een dag, maar in het optreden van het hele jaar. We zouden consequenter moeten zijn. Mevrouw Merle Koopmans uit Lelystad. Ja, goedenavond. Hallo. Ik ben het met je eens. Ja. Um, en het komt, ik hoor in Lelystad dat de hele week echt knallen dat je denkt van nou ik ben in een oorlog beland. Heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt, maar dat is ja, niet normaal. En afgelopen zaterdag stonden mijn buren ook met kleuters erbij op straat met vuurwerk. Wat echt zoveel maai maakte en dat het echt de ruiten in, de, in het huis trilden. Ja, dan denk ik inderdaad, ja, dit, dat is eigenlijk niet normaal. En zeker niet als je dan met kleuters erbij dan denkt, ja, ja. Jong geleerd, uh, iets groter zelf gedaan. Mm -hmm. um, en als je dan hoort dat in heel of gewoon de pui eruit wordt, dan denk je, ja, waar is het einde eigenlijk? Waar gaat het heen? En wat zegt u dan? Vuurwerk afschaffen? Want dat lijkt, lijkt erop alsof u die kant op wil. Ja, nou ja, of doe het gewoon zoals in Frankrijk op de 14 juli, gewoon uh, per gemeente. Eén keer per jaar. Ja. En mijn mening, ik zeg de gezagsdragers hebben oogklep op... ...omdat ze het sussen het het van deze schade wordt mij een beetje wat te veel na jaar in jaar uit... ...als je ziet welke schade er geleden wordt. Nou ja, ze doen er niks aan. Ja. Oké, okay, dank u wel Merle Komans. Dam, meneer Dammes uit Schiedam. Ja, hier met hetzelfde. Ja, inderdaad, ik ben socialist en we hadden oogklep op. Vroeger, de jongsten die waren slachtoffer en de, de, degenen die bestolen werden met de daders... Dat moeten er nou ook zeggen van de rechter luister is uh, jullie hebben wat gedaan en je brengt de democratie in gevaar. Want de mensen die zijn bang en die gaan om de sterke man roepen. Dus er moet een extra straf op de straf komen. Ik blijf socialist, maar het is, snap je wat ik bedoel? Ik snap helemaal wat u bedoelt. Hogere Ho straffen, duidelijkere straffen. U, u, u bent ja vrij... En niet uh, dat opsteldachtige regenten, want dat hebben we niet nodig. We hebben een goede politie en die zorghuis wel in orde komen. We hebben geen politie uit Rusland of Oostblok nodig. Gewoon, nee, geen om... Koreaanse toestanden, maar wel stevig aanpakken. Ja. Dank u wel, meneer Dans van hetzelfde. Uh, Jeroen zegt op Twitter, de jongeren hebben een ontzettend... ...ontzettend groot bord voor het hoofd. Jeroen, als je wat nader kunt verklaren, graag. Je kunt ook bellen. 0800 1121 gezagsdragers hebben oogkleppen op Sam van der Pool twittert. Het probleem van Oud en Nieuw is een serieus probleem. Maar spierballentaal is niet de oplossing. Um, Annelijn, Mark Westendorp, hij is strafadvocaat. Goedenavond. Hallo Joost, Mark Westendorp. Ja, goedenavond. Um, ja, ik, ik denk dat het eerlijk gezegd wel een beetje meevalt met uh, jouw stelling. Um, als ik opstelde je oude baas hoorde, dan was ik volgens mij behoorlijk boos over wat er uh, gebeurd was. En als ik Van Aertse hoorde, die zei van uh, het was minder erg dan voorgaande jaren, zei nog steeds dat het heel erg was. Um, vandaag was een rapport op de radio, wat zei er is inderdaad geweld tegen de hulpverleners gebruikt. maar als ik kijk in absolute aantallen, dan scheelt dat misschien iets van... Drie of vier gevallen. Drie of vier gevallen te veel. Ja. Dat wel. Ja. Um, er waren drie gevallen van geweld tegen ambulance. Maar wat was daarin meegerekend? Mag natuurlijk ook niet. Beledigingen van ambulancepersoneel. Dus... Ja, maar wacht even. Hè. Als je nou kijkt hier in Raymond. Mark, als je hier in Raymond. Ja. 1200 keer. 1200 keer is de brandweer uitgerukt. Maar sorry, ja. dat, dan, ga je, dan hebben we het toch over. Het lijkt wel een Marseise maar, maar, maar maar toestanden, joh. Maar um, ga je nu een pleidooi doen voor het afschaffen van vuurwerk? Dat is vorige week nog een pleidooi. Nee, nee, nee, nee. Waar mij het om gaat, Mark, okay. is het volgende. Dat jij zegt dat gezagsdragers wel degelijk zich uitspreken... tegen deze ellende en deze schade. Daar ben ik het totaal mee oneens. Alleen Ivo Opstelten heeft inderdaad gezegd... het is geen feestje geweest. De rest vergoeilijkt het van aardse min of meer... door te zeggen het is beter dan andere jaren. Eigenlijk het beste. Ze zitten er bijna bij te glimlachen. En dat irriteert mij. En dan zeg ik, kom op, als je gezag wil uitstralen... dan moet je zeggen dat je dit niet accepteert. Laten we daar eens mee beginnen. Ja, kijk, um, als, wat je ook nog zei over Franse uh, toestanden in Frankrijk... waar bang dat, ondanks het ontbreken van vuurwerk... in de voorsteden allemaal auto's in de fik gingen... hoe het is afgelopen, weet ik niet. Uh, wat iemand anders zei, uh, strenge stoffen. En strenge stoffen, dat is maar tot daar aan toe. Hè? Mm. Ik, ik ben, ben stafrechtadvocaat, dus Ik heb genoeg cliënten die zien het allemaal als collateral damage... Zolang je niet vaak genoeg gepakt wordt, gebeurt nee, Ik heb het nog niet eens over de aanpak. Hè. Het gaat mij om, om het beeld dat gezagsdragers uitstralen. van het valt wel mee. Als je kijkt dat in Frankrijk, heel Frankrijk, acht gewonde politieagenten zijn gevallen. Uh, dit weekend of deze uh, jaarwisseling. In Utrecht alleen al vier. Ik bedoel. En, maar hoeveel gewonde politieagenten zijn op 14 juli? Heb je daar ook cijfers van? Want. Het, oh, met... het nieuw is dan misschien niet zo'n spectaculair. Is dat geen spektakel? Nou, als ik de beelden over, over heel Europa zie... Dan zien, dan zien ze er toch vrij indrukwekkend uit, ook in Parijs, hoor. Nee, maar misschien is 14 juli nog woester. Bedoel. Ja, dat zou goed kunnen. Misschien bij ons op Koninginag ook wel. Dat zijn geen vergelijkingen. Ja. Maar goed, nou, ja, dan... goed. We... Kijk, ik ben het met je eens, hoor. Dat wat er allemaal kapot gaat... In, uh, bij mij in de buurt, uh, Zandvoort... Uh, ook twaalf uh, uh, prullenbakken uh, neergehaald, ja. minstens. En het verbaast mij dat dat gewoon kan. Want het lijkt alsof de politie niet geweest is. Hoe krijg je anders... of niet gebeld is? Want hoe krijg je anders voor elkaar... de twaalf pullenbak... Uh, dat kost ja, dus aardig wel tijd. Dat klopt ook. Oké, Mark, we laten het bij. We ja. kunnen verder praten. Maar goed, je mening wil horen... je er niet mee eens. En ik blijf uh, zeggen... en herhalen, gezagsdragers hebben... Oogklep op als je ziet wat er met de jaarwisseling is gebeurd... en hoe dat wordt gesust, met sussende woorden, door gezagsdragers. Uh, Anje Kosten zegt verhalen op de radruis. Dan denken ze volgend jaar wel beter. Na, daar ben ik ook een groot voorstander van. Esther Kresnig zegt het is een kwestie van meer aandacht... en betere registratie van incidenten. Niet veel aandacht aan geven, dan wordt het alleen maar erger. Nou, dat vind ik heel slecht. Uh, Wolfred Hoefsloot zegt altijd maar kijken naar de politie. Typisch Nederland, meer sociale controle en zelf optreden. Erik zegt totaal bezopen dat is en is met pillen en drugs op uh, rond... Uh, Lopen, laten we daar wat aan doen in plaats van symptoombestrijding. Uh, dacht dat aan de lijn nu was, uh, Tweede kamerlid voor de CDA, Koske Tjuric? goedenavond met de Tjuric, bent u daar? Uh, ja, meneer Eertmans, de beste wens allereerst. Ik uh, ben hier, ja. Hartstikke goed en fijn te horen naar nou, u ook voor de u en u alle, de Uwen, zeg maar, in de, in de CDA-fractie. De beste Dank wensen. Uh, mag, ik, mag ik u vragen, gezagdragers hebben oogklep op. Is mijn stelling. Nou, daar, daar ben ik het wel, wel mee eens. Want ik herinner me, meneer Eerdmans, een paar jaar geleden... toen deden we dit soort zaken af als incidenten. Mm -hmm. nou, toen werden de getallen van het aantal arrestanten... die werden echt zodanig hoog en meer. Het is nu weer toegenomen van ruim 1250 naar 1336, heb ik even opgezocht. Ja, nu kan je niet meer voorhouden dat het incidenten zijn. Nee. Maar het begint nu een beetje iets te worden van gewenning... Bijna wel. Oh, jongens, het valt, ja, het valt wel mee. Nou, het valt helemaal niet mee. Het, het moet een feest zijn, het moet een traditie zijn. Het hele Nederlandse politiekorps moet bijna uitrukken. En als het dan een beetje meevalt, dan zeggen we, nou ja... het, het, het... Het viel ja. wel een beetje mee, beter dan voorgaande jaren. Dat, dat is jezelf een beetje in, in, in slaapzussen, denk ik. Maar je krijgt te horen, ja. Tzuskun, dat als je er iets van zegt... dan ben je aan het roeren, dan ben je aan het stoken... dan word je, dan word je van alles verweten. Terwijl de arts nou, dat... hier uit het Oostziekenhuis die heeft het over Af Afghaanse toestanden, zeg maar Kunduz... Ja. dat hij ja. zegt, je ja. bent je ogen veiliger ben je in Afghanistan dan in Rotterdam... tijdens de en dat laatste weet ik niet, want ik ben in Koendus zelf geweest. Daar wil ik het absoluut niet mee vergelijken, ja. want dan ben je je leven helemaal niet zeker. Dus laten we dat niet doen. Maar 1253 arrestaties vorig jaar Precies. en ruim 1336. Jongens, ik denk waar zijn we dan mee bezig? Dat is niet een reguliere dag. Dat is één avond. Er zijn zoveel mensen opgepakt en het aantal vernielingen is weer... Nou ja, ik ben weer benieuwd naar de cijfers van de verzekeraar. Ja, dit mogen we gewoon niet wegbonjouren, dit mogen we niet wegpraten... dit moeten we echt scherp op tafel ja, leggen... Dus... en dan moeten we ook degene aansprakelijk stellen... Maar wat is, is de reden ervan? Lundiger. Wat is die Hollanditis, om dan toch dat woord te gebruiken... dat wij typisch dat Hollandse verschijnsel van onder de vloerkleed mee. het is best oké, okay. laten we er niet veel. het wordt ook getwitterd, geeft het nou niet te veel aandacht aan... hoe meer aandacht, hoe meer... we accepteren het met z'n allen... alsof het de normaalste zaak van de, van de wereld is bijna... we gaan weer over tot de orde van de, van de dag... Hoe, hoe verklaar je dat eigenlijk als Kamerlid... Nou, dat, dat er zo wordt opgetreden? Nou... Nou, je, je moet zeker, denk ik, niet dit soort zaken wegbagatelliseren. Ook als een kind van elf is beschoten, hè, zoals ze dat allemaal hebben gezien. Nogmaals, de getallen die ik net ook noemde. Dan moeten we dit keihard op tafel leggen. Juist door het op tafel te leggen met die getallen en die schade... kunnen we zeggen, jongens, wij hebben een probleem. Ja. Door het weg te, te moffelen, ja, dan, dan zal het volgend jaar weer uh, nog meer worden. Dus dat lost het niet dat op. Ja, waar ligt het aan? Precies. Waar ligt het aan? Ja, als u het antwoord weet. Ik denk deels door het niet meer accepteren van gezag... Dat is al natuurlijk een aan de gang in de Nederlandse samenleving. Tweede denk ik ook aan opvoeding. Want ik zie heel veel minderjarige jongeren betrokken bij... en het wordt bijna een soort van tweede sport om de politie uit te dagen. Nou, dat ME-charges moet uh, uitvoeren op een dag... wat traditioneel een feestavond moet worden. Dat Zeker. wordt bijna een tweede uh, sport. Nou ja, dan wil ik ook die ouders aanspreken. Want het zijn vaak minderjarige jongeren. Die zijn niet van de staat en ook niet van de straat. Nee. Sommige ouders denken dat. Nou, en die, daar zijn nog steeds in Nederland de ouders voor verantwoordelijk. Maar dat ben ik heel met u eens. Maar meneer Zurich, wat kunt u doen? Wat, gaat u, wat kan u nu doen? Wat kunt u, het is recess. Nou, maar... Nou, wat, wat ik als, als, als wetgever, medewetgever kan doen, is met name zulke wetten maken... dat die ook bijvoorbeeld die ouders, daadwerkelijk die aansprakelijkheid. Ik ben zelf met een wetsvoorstel bezig... waarbij bijvoorbeeld vernieling, opzettelijke vernieling door minderjarige jongeren... die ja. ga ik eerst op de jeugdige verhalen... Hebben ze, euh, nou, blijft er een bedrag over. die gesloopt voor 1.500. Ik haal 500 bij de jongeren. Blijft er over 1.000. Dan ga ik die 1.000 bij die ouders halen. Nou, dat dat, dat klinkt goed. Dat zijn goede geluiden. Meneer Tjuric, we laten het voor dit moment hierbij, want er is nog veel te, te zeggen en we lopen alweer tegen het einde. Zeer bedankt, Tjuric, en succes met de wetsvoorstellen en aandacht hiervoor. de Everts twittert, gezagsdragersbesje is te gemakkelijk. Laat de ouders van de Vandaaltjes beter op hun kroos letten en hun gezag. Laten gelden. Sanne zegt, laten we ook alle mensen die voor het, het, het vuurwerk afsluiten tijdens oud en nieuw insluiten. Een beetje rare zin. Alleen vuurwerk toestaan tussen middernacht en twee uur. En Lucitaal zegt, dit is een land vol lafaards, Daar komen we nooit meer uit. Zo is onze cultuur. Ze dragen geen gezag, maar oogkleppen, zeg ik. Onze gezagsdragers. Meneer Boris uit Rotterdam. Ja, goedenavond, Joost. Beste wensen nog in 2015. Zeer bedankt. Dank u. En uh, ja, mijn mening is dat er niet alleen een, uh, oogkleppen zijn... ...en reden van, van die gekheid. Hè. Dat... dat, dat... Ik heb een indruk dat het de vele van die gasten gezaghebbenden. zijn zelfs zeer oncapabel voor die positie te bekleden. En dat komt natuurlijk, ja. ja, dat is geen issue, maar het komt door die benoeming, snap je? Ja, de benoemingen van, van de mensen op de hoogposities, daar, daar maak je ja, je zorgen door mij spreken, over. Maar ja. de burgemeester die dient niet als de burgemeester van, van zijn burgers van de stad. Oké. Okay. Die dient belangen van PVDA of CDA of PVD. Trouwens, uh, ja. de mensen die. Die moet begeleiden, dus mensen die, die zijn verantwoordelijk voor die issue, veiligheid of wat dan ook. Nee. Dus dat... Die leent ja, enkele we, rapporten. Ja, oké, okay, we gaan even gauw door meneer Boris, want er zijn nog meer mensen die even iets willen zeggen. Meneer Friesmans is het er niet mee eens. Meneer Friesmans, goedenavond. Ja avond. hallo, uh, met Friesmans spreekt u de beste wens ook nog. Zeer maar, bedankt. Um, ja, kijk, ik zit even, even af te vragen. Jullie zitten nou, uh, dit, dit hele zaakje zo, op dat oude en nieuw feest en dat ja. vuurwerk te schuiven. Ik, ik kom zelf uit Den Haag en ik, uh, ik, uh, ik heb gezien wat er uh, gebeurd is. Uh, Laten la, we 20 jaar teruggaan, in de jaren 80, de vorige eeuw misschien, is 30 jaar bijna. Ja. Een Kortaan, wel, aan, want we hebben nog als, een 30 seconden. Als, als, je, als je ziet van waar we gekomen zijn en hoe het nu is. Ja. Dat ik denk van. En ook, ik stond uh, natuurlijk uh, oud en nieuw op straat. Maar als er geen vuurwerk is af te steken, ja, ik moet naar het Centraal Punt. Maar de hele straat stond buiten. Ik, ik moet zeggen, ik kom uit een, uit een goede wijk uit Den Haag. En we hadden geen probleem op straat, maar op nee. het moment dat je dus niet meer om twaalf uur naar buiten gaat met z'n allen, heb je niet meer die saamhorigheid en niet even gezellig met z'n allen. Dus er komen meer brokken van, zeg je eigenlijk. Hoe gaat het? Ja. En hoe gaat het? Gezellig, leuk en zo. Oké, okay. dus, dus, De Friesland moet een punt Ja, we moeten... opvoeden. Oké. Okay. En... Ja, we zetten een punt, meneer Vriesman. want het kan niet anders. We zijn door de uitzending heen. We gaan ongetwijfeld vaker praten over het punt van gezag en gezagsdragers. Of ze de oogklepjes een keer, mee, een keer af kunnen zetten. We zijn er doorheen. Zometeen Kunststof. En wij gaan morgen weer verder met een nieuwe avondspits. Van deze plek uit iedereen allerbeste wensen voor het nieuwjaar nog. En wat mij betreft een heel fijne avond. Dan kom je tot twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. We kennen de babyboomers die dit jaar 65 worden. Twee dingen. In de eerste week van 2012 gesprekken met vijf mensen over het bereiken van de pensioenleeftijd. Zometeen bij het acteur Peter Tuinman, het spitszaal. Waar precies bevindt zich de grens tussen de gedachte en de uitvoering van die gedachte? Margreet Rijntjes praat met Peter Tuinman over de betekenis van 65 jaar worden... en over zijn pleidooi om risico's te durven nemen. Twee dingen. Straks tussen 8 en half negen. Radio 1.